In Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf het startschijn. Op de eerste dag lopen bijna 42.500 deelnemers naar Bemmel en Elst. Wandelaars moeten rekening houden met zware omstandigheden vanwege de warmte. 25 tot 27 graden en nauwelijks kans op regen. SGP-leider Van de Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om een kind te vaccineren tegen mazelen. In het tv-programma Knevel en van den Brink zei hij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 Het maantje heeft een doorsnede van 20 kilometer... en staat op meer dan 100.000 kilometer van Neptunus... de buitenste planeet in ons zonnestelsel. Later wordt bekend welke naam de naam krijgt. Het weer, vandaag veel zon, maar ook wolkenvelden... met 20 tot 27 graden wordt het iets warmer dan gisteren. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is dinsdag 16 juli. Mag ik eens een keer persoonlijk beginnen? Tijdens de Arabische lente hadden we elke vrijdagmiddag contact. In de uitzending vertelde ze op haar nuchtere, haar heldere toon hoe het er in Jemen aan toe ging. En ja, ze wist wat de gevaren waren. En ja, ze nam geen risico's. En ze heeft ook uitgelegd hoe de ontvoeringsindustrie in elkaar zit in dat land. En nu is ze een maand geleden zelf ontvoerd. En zij en haar man hebben hulp nodig. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. Ik Maar ik baby, te digo, con disimulo, dat ik de camisa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 Sa bajo la negra betekent nera als het zwarte hemd het Ruim een maand na hun ontvoering in Jemen is er voor het eerst een teken van leven... van journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen. In een videoboodschap op internet roepen de twee de Nederlandse regering en de ambassade op... om snel tot een overeenkomst te komen met hun ontvoerders. De tijd dringt, zegt Spiegel. Nu zijn er tien dagen om iets te gaan doen. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets, een oplossing is gevonden dan zullen ze ons doodschieten. Boudewijn Berendsen hoopt dat het Nederlandse publiek... een doorbraak kan forceren. We zijn heel, heel, heel erg bang. En er moet een, echt een oplossing komen. En we roepen iedereen op in Nederland om de regering en de ambassade... Eh, in beweging te krijgen om akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. Aan het eind van de korte video doet ook Spiegel een emotionele oproep. Familie, media, Nederlanders... Doe iets. Wij moeten hier uit zitten te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. We, we, zaten, we Zitten we hier forever als we niet over tien dagen sowieso dood zijn? Doe iets met z'n allen. Doe iets. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken benadrukt dat ontvoeringen in het algemeen onze volledige aandacht hebben. Het ministerie laat weten dat het de beelden kent en dat er contact is met de familie van de ontvoerde Nederlanders. Na zeven uur praten we met onze correspondent Sander van Horen over de oproep van Spiegel en Bereldsen. SGP-leider Kees van der Staaij wil niet dat mensen worden verplicht... om hun kinderen te vaccineren tegen mazelen. Volgens van der Staaij weegt het risico van een mazeleninfectie... niet op tegen zo'n inbreuk in iemands leven. Hij zei het bij Knevelijn van der Brink. Van mij zit er ook meer een principieel bezwaar tegen, tegen vaccinatie-dwang. Dat je ook zegt, daarmee treedt de overheid te zeer in het, in het privédomein... in het persoonlijke levenssfeer van mensen. Laatste weken zijn er ruim 300 gevallen van mazelen geregistreerd. Vooral in gebieden waar veel reformatorisch gezinden woonden. In die groep laat zo'n 40 procent zijn kinderen niet inenten. Maar volgens Van der wordt er in de gemeenschap wel degelijk over gepraat. Ik stel wel vast, en dat vind ik ook een goede zaak... dat mensen niet vanuit een automatisme ermee omgaan... van zo deden we het vroeger thuis, dus zo doen we het nu ook... maar dat je zelfstandig en heel zorgvuldig weer die, die argumenten weegt. De oproep van premier Rutte, die zei dat predikanten... ouders moeten aansporen om hun kinderen te laten inenten, die noemde Van der Staaij merkwaardig. Hij denkt dat die oproep weinig indruk heeft gemaakt... Vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman is voor de Amerikaanse minister van Justitie... geen reden om te stoppen met het onderzoek naar de dood van Trayvon Martin. Zimmerman schoot de 17-jarige zwarte tiener in februari vorig jaar dood tijdens een worsteling. Mr. Holder die zegt dat zijn departement de zaak blijft onderzoeken. Ik wil u you dat the departement will continue blijft act in een manier... that is consistent met de facts en de law. We zijn standing met de mensen van Sanford. ...with the individuals and families affected by this incident... ...and to promote healing. Holder wil de samenleving dus weer bij elkaar brengen. In de zaak Timmermans stond vooral racisme centraal... ...en de afgelopen dagen is op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten... ...gedemonstreerd tegen discriminatie van zwarte Amerikanen. <coughs> Pardon. Dan ga ik de kranten er eens bij pakken. Ja, want daar is het tijd voor. Het is tien over zes. Laten we beginnen met het Algemeen Dagblad. Het Algemeen Dagblad begint met dat Nederland een paradijs is voor buitenlandse inbrekers. De lage straffen, pakkans is zeer klein, kans op celstraf is klein. En het Openbaar Ministerie laat heel erg veel zaken liggen. Verder nog een klein berichtje over een nieuw onderzoek naar een in 1988 verdwenen boerin in Haastrecht. Die spoorloos verdwenen is een cold case zaak. Dan de metro. Politiebond trekt aan de bel om nepwapens. De politiebond ANPV, die snapt namelijk niks van de regels voor de aanschaf... en bezit van airsoft airsoftwapens. Die zijn zo echt dat die leiden tot een trekwapenmoment bij agenten. Omdat ze denken te maken hebben met een echt wapen. Dan pakken we hierbij het Bruinvis weet Hollandse Noordzee weer te vinden. Ze komen massaal het kleine broertje van de dolfijn. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, want het kleine broertje van de dolfijn loopt grote risico's in druk bevaren wateren. De Roze Krant, oftewel het Financieel Dagblad... die heeft een verhaal over nieuwe cijfers... duiden op verdere krimp van de economie. Het tweede kwartaal heeft namelijk niet het economisch herstel gebracht... waarop werd gehoopt. Er zijn nieuwe cijfers over de binnenlandse bestedingen... en de export, die maken dat allemaal duidelijk. Officiële cijfers over de economie en de omvang daarvan... en of we gekrompen zijn of niet... die komen overigens pas half augustus komen aan de hand van het CBS. NEC Next heeft een verhaal een beetje in het verlengde uh, daarvan... Maar dan hebben in zij zijn ingezoomd op China. Dit kan zo niet doorgaan, is de kop. En dan gaat het over de Chinese economie die minder hard groeit. Oorzaak, dalende export en een overcapaciteit van de zware industrie. En zo waarschuwt NRC Next. Er dreigt een financiële crisis in China. En dan nog even de Telegraaf erbij uh, gepakt. Natuurlijk ook herhalen over de Tour de France. Alp kleurt nu al oranje... Iedereen in de band van de Tour. Renners op scherp voor de Alpen. Legitimatieplicht, dat is een ander verhaal... Op de voorpagina van de Telegraaf. Legitimatieplicht bij webshops. Elke Nederlander moet een internetpaspoort hebben... om op het web zijn identiteit te kunnen aantonen. Op die manier moet fraude worden voorkomen met internet aankopen. En als een van de weinige kranten... heeft de Telegraaf wel een verhaal over het prachtige weer. Volmaakt strandweer staat erbij. En dan zijn we, zien we een foto van Manon, Denise, Melissa en Stephanie uit Den Haag. En ze genieten met volle teugen op het Scheveningse strand. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 journaal. Ultieme eerbetoon aan Smokey Robinson. Je kent hem misschien nog wel The Tears of a Clown, A Love Machine, etc. Dit werd gezongen door ABC. De, de meeste wielrenners die doen niet al te veel op een rustdag. Stukje fietsen, wat eten, familie ontmoeten, wat interviews. Maar voor Koen de Kort stond er nog iets heel anders op het programma. Een niet geheel vrijwillige ontmoeting met een kapster.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 Leuk, het is gezellig met elkaar. Ik kan niet zeggen dat we hier drie weken op vakantie zijn... maar we hebben toch echt lol met elkaar buiten de wedstrijd om. Heel anders dan de twee edities die je hiervoor reed. Ja, nu met de successen die we hebben is het natuurlijk sowieso anders. De sfeer in de ploeg is altijd wel ongeveer hetzelfde geweest. Maar met deze successen dan gaat natuurlijk alles makkelijker. Dan voelt alles makkelijker. Die derde sprint van Kittel die hij won, die in Tours was dat...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 Gaat er dan gebeuren met het HVO? van jou? Ja, Ik heb al een weddenschap verloren. Ik ga niet nog een weddenschap aan. Uh, dit, is, dit wordt de riskant. <laughs> Dat zei Koen de Kort tegen Sebastian Timmerman. Ik heb overigens even getwitterd over hoe die er nu uitziet. Het fotootje kunt u op het linkje klikken. Dan ziet u over welk soort kapsel Sebastian deze reportage maakte. Nijmeegse Vierdaagse dan, die is begonnen vanochtend vroeg al met tienduizenden lopers. Paul Sanders is er ook al vroeg bij uh, vanochtend. Paul, uh, de eerste wandelaars zijn vol goede moed uh, vertrokken. Het is nog niet zo warm ook, hè? Nee, het is nog uh, heerlijk weer. Het is een uh, prachtige zomerochtend. Geen wolkje aan de lucht, maar de temperatuur is nog prima om te lopen. En je zei, ja, de eerste wandelaars zijn vertrokken, inderdaad. Uh, sterker nog, het tweede blok, de 40 kilometer lopers die uh, vertrekken op dit moment op, uh, uh, in Nijmegen. We zien een lange stoet, mensen met petjes, met rugzakken. Ze hebben allemaal van die buideltasjes om met flesjes erin. Stevige wandelschoenen. Ze zijn allemaal goed getraind. Tenminste, de meeste. Ik heb er ook een paar gesproken vanochtend. Die hadden helemaal niet getraind. En die gingen voor de 50 kilometer. En dat is natuurlijk een flinke afstand als je niet zoveel wandelt. Ja, ik uh, geef het je te doen. Ik doe het in ieder geval niet. Um, uh, vanochtend, zoals we al zeiden, heel vroeg om 4 uur... was het uh, startschot van deze 97e editie van de Nijmeese vierdaagse En dat ging als volgt. Hey, Het is klokzak 4 uur als duizenden lopers die zich al hebben verzameld in alle vroegte gaan vertrekken voor hun vierdaagse. Stevige wandelschoenen aan, petjes op, genoeg drinken in de rugzak. 30, 40 of 50 kilometer per dag. Ja, allemaal niet te dichtbij. Helemaal goed. Mag ik even een klein stukje met u lopen, mevrouw? Nou, da daar gaat u dan, hè? Ja, eindelijk. Start? Welke afstand? 50. Meteen de volle bak. Ja, niet lullen, hoppakee. Yes. Yes, heeft, u, heeft u een beetje getraind? Ja, een kilometer of 400. En dat, de, hoe vaak per week is dat? Uh, twee keer per week. Ja. En is de eerste keer dat u meeloopt? De eerste keer? Ja, absoluut. Wat, wat twee verwacht twee u ervan? Uh, dat ik hem uit ga lopen. Ja, ja. Wat verwacht u van de sfeer onderweg? Alleen maar feest. Als ik het nu al zie, de frikandellen, alles staat klaar en iedereen heeft er zin in. Heerlijk. Het is een uh, leuke mix tussen mensen die echt meelopen en mensen die net de koe gaan komen. Ja, zo lijkt het ja. Heerlijk. Het is al meteen een beetje feestgedruis. Waar bent u het ja. meeste bang voor als ik dat woord mag gebruiken? Blaren. Ja, toch wel. Ja. Maar daar hebben we ook allemaal remedies voor, dus uh, we zien wel waar, wat het wordt. Ik wens u heel veel succes en veel dank. plezier ook. Ja, dankjewel. Okay. Ja, hoe is het? Mevrouw Schippers, wanneer is het voor het laatst dat u om vier uur s'nachts, of s ochtends kan ik beter zeggen, een stadschot moest lossen? Ja, dat is volgens mij het eerste in mijn leven, dus het is uniek. Ja. Ja. De wandelvriedaagse, ooit daar meegedaan? Nee, wel veel mensen in mijn omgeving eh, hebben daar meegedaan. Altijd vaker dan één keer, want het heeft wel iets verslavends, Maar je moet er heel erg veel voor oefenen. Je kan niet zomaar op een dag denken, ik oh, ga ook eens meedoen en mijn schoenen aantrekken en hier lopen, want dan ben je wel in een dag klaar. Nu lopen hier ruim 40.000 mensen mee. Hoe belangrijk is zo'n evenement... Ja, als het gaat om het bevorderen van welzijn en van sport en van lichaamsbeweging. Nou ja, het laat zien dat het leuk is. Kijk naar de mensen hier, die vinden het allemaal reuze leuk. Uh, en dat is ook het belangrijkste. En daarnaast is het gezond. Uh, dit is, uh, wandelen is een heel gezonde bezigheid. En ja, dit is ook een beetje de promotie van de wandelsport. Ja, is het iets meer dan alleen maar een sport? Dit evenement? Ja, Dit evenement heeft een gigantische reputatie. Het is ook ontzettend gezellig. Maar het heeft ook een enorme historie. De hele stad doet ook zo'n beetje mee. Dus dit is meer dan... Van, uh, uh, alleen de afstanden lopen. Het is echt een event. Heeft u eigenlijk collega's in Den Haag die wel eens mee hebben gelopen? Ja, zeker. Ja, mijn eigen secretaresse heeft het uh, ook nog een paar keer meegelopen. Dus ja, nee, er wordt, veel, uh, er wordt ook vanuit Den Haag veel meegedaan. Ja, en u bent nog nooit in de verleiding gekomen om u toch in te schrijven? Nee, want daar moet je echt veel voor oefenen. En daar ontbreekt mij toch de tijd weer voor. Dus wie weet N misschien... ooit een keer. Dank u wel. <laughs> okay. Minister, Schippers van Sport was dat. Vanochtend om vier uur het startschot losten voor de 97ste Vierdaagse. Ik kijk nog eventjes die lange weg af. Ik zie allemaal frisse kopjes, mensen die er zin in hebben. En het is natuurlijk maar afwachten of dat over 40, 50 of 30 kilometer nog steeds zo is. En hoe laat worden de eerste weer terugverwacht? Nou, ik heb maar laten vertellen, ik moet zeggen dat dit de eerste keer is dat ik hier aanwezig ben met dit evenement. Maar ik heb maar laten vertellen dat de eerste mensen die dus vanochtend om vier uur overtrokken... Dat die al ergens tussen 10 en 11 klaar zijn met hun 50 kilometer. Het lijkt mij een weergeloze prestatie, maar ik ga ze uh, proberen op te vangen als dat zo is. Horen we dat later van jou. Paul Sanders is erbij bij de Vierdaagse in Nijmegen. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. De Italiaanse politie heeft een inval gedaan in het hotel waar de topsprinters verblijven. Het is een gevolg van de dopinggevallen die de atletiekwereld hebben opgeschrikt. Naast de Amerikaanse sprinter Tyson Gay werden ook vijf Jamaicaanse atleten positief bevonden. Daarbij ook voormalig wereldrecordhouder op de 100 meter, Asafa Powell. Correspondent Hedwig Zeerijk over de inval van de Italiaanse politie. Nou, ze hebben in ieder geval op vraag van, uh, van WADA, het internationale antidopingsbureau, hebben ze die inval gedaan. Uh, rond middernacht was dat uh, in het hotel. Dus op de kamer van Paul, op de kamer van Simpson en van hun uh, Canadese trainer zijn ze geweest. En daar hebben ze uh, ja, van politie een vijftigtal doosjes, flacons, pillen, voedselpreparaten, medicijnen in beslag genomen. Allemaal met buitenlandse etiketten. Ze zeiden dat ze niet direct konden zien wat het was. Uh, maar de politie, de politie noemde het wel een verrassend hoog aantal uh, uh, doosjes, flacons en pillen aan medicijnen. Ook al weten ze nog niet wat het precies is, dat wordt natuurlijk nu, uh, nu nog onderzocht. Namen nou, van de betrapte Jamaicaanse atleten zijn nog niet officieel bekendgemaakt. SF Powell en zijn vrouwelijke collega Sharon Simpson hebben zelf toegegeven dat ze positief werden bevonden. Nog een keer correspondent Hedwig Hedek. Paul is ondervraagd, Simpson is ondervraagd en hun trainer. Het gaat dus specifiek over die drie personen. Daar is ook alleen een inval geweest, een huiszoeking geweest op de hotelkamer. Dus niet bij Nesta Carter. Die is ook niet ondervraagd en die heeft vanmorgen ook gewoon meegetraind. Uh, en dat geldt dus niet voor Paul en Simpson. Daaruit zou je wellicht kunnen opmaken dat Carter niet bij die vijf, uh, bij die vijf positieve testen... En dat terwijl Nesta Carter genoemd werd in de buitenlandse media... als een van de betrapte sporters. Inmiddels heeft discuswerpster Alison Randall zelf toegegeven... dat ze positief is bevonden bij een dopingtest. En daarmee zijn de namen van drie van de vijf Jamaicaanse sporters bekend. Golfer Joost Luijten die kan zich gaan voorbereiden... op zijn derde deelnemer op rij aan het British Open. Het belangrijkste golftoernooi van het jaar. Luiten is nu nog eerste reserve voor het topevenement. Maar de kans is groot dat de zweet Peter Hansson zich moet terugtrekken... vanwege een hardnekkige rugblessure. Het peloton dat gaat vandaag zonder Denny van Poppel van start... in de 16e etappe van de Tour de France. 19-jarige sprinter was de jongste deelnemer aan de Tour... sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij haalde drie top-tien noteringen, droeg een dag de witte trui... van het jongerenklassement klassement. het is mooi geweest voor Van Poppel.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 Alleen die laatste week met alles wat nog komen gaat... dat gaat voor iemand van 19 te veel zijn. Na de opgave van Van Poppel zijn er nog 180 renners in koers. Tennis de Arantiaj-Rus heeft voor het eerst in bijna een jaar... weer eens een wedstrijd op WTA-niveau gewonnen. Ze boekte in het Oostenrijkse Gastein een knappe zege op de als zevende geplaatste... Maria Teresa Toroflor uit Spanje. Dit is Radio 1. Het is bijna half negen, nog een half minuutje, maar je mag nu al van start gaan hoor, Jan. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Goedemorgen, half zeven, Ja, voor de mensen die nu half schrikken. Half negen, Oeh. <laughs> Goedemorgen. De, in uh, Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten.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 En u hoort het net, in Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf het start zijn. En op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers van naar Bemmel en Elst. En het weer, veel zon. Vanuit het zuidwesten sluierwolken. Het wordt 24 tot 27 graden. En vanmiddag op de stranden wat wind van zee. En ook de rest van de week blijft het zomers. En zo dadelijk hebben we aandacht voor een fantastische uitvinding... van een Franse bakker in New York. En hij houdt de hele stad met zijn lekkernijen in de greep.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 Denos, het Radio 1-journaal. We praten door over waar Jan het net ook over had: dat in Mexico de leider van de beruchte Zetas drugskartel is opgepakt. Door met Kees' zoon in uh, Mexico. Kees, uh, om te beginnen, uh, hoezo en waar is hij opgepakt? Hij is opgepakt in uh, Nuevo Laredo. Dat is een, een grensstad aan, aan de grens met, uh, met de Verenigde Staten. En dat is een van de bolwerken van, uh, van de Zetas.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 omdat er, uh, een, uh, ja, om te beginnen een uh, onderling gevecht uh, uitbreekt over de opvolging. En uh, ja, ook andere groeperingen proberen op een gegeven moment uh, meteen uh, die markt uh, binnen te dringen. Omdat ze denken dat, uh, dat die club op dit moment uh, verzwakt is. Dus ja, meer geweld. Goed, de arrestatie is het goede nieuws en meer geweld is het nieuws wat er waarschijnlijk de komende dagen en weken aan zit te komen. Dankjewel Kees. Kees zoon was dat vanuit Mexico. Amerika, dat is deze zomer in de band van een Franse bakker in New York en zijn laatste uitvinding luisterend naar de naam de Kronut. De Kronut, dat is een kruising tussen een croissant en een donut. Maar wil je proeven van deze laatste trend, dan moet je er wel wat voor over hebben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 Ik wilde een donut maken voor de zaak, maar geen klassieke Amerikaanse. Ik wilde iets verfijners maken met een Frans accent. Ik heb croissant D gebruikt, maar dan net een beetje anders. We hebben about 200 tot to 300 mensen buiten de deur elke ochtend voor we openen. Je kunt per persoon slechts twee cronuts kopen, want Ansel wil iedereen bedienen die voor de deur staat. De chef wil voorkomen dat er een zwarte markt ontstaat, dat ze worden doorverkocht. Maar dat zou toch gebeuren, wel voor 100 dollar per stuk, terwijl een cronut in de winkel 5 dollar kost. Something like this could it happen in Paris, for example, or is it typical New York? What do you think?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 Ik mean, the de vrouwen nog steeds so Dus wat is er nog Je mag in een De dus het nieuwste van het nieuwste. De kruising tussen de croissant en de donut. Het schijnt hartstikke lekker te zijn, want hij liet het niet horen in de reportage. Maar hij heeft er zelf ook eentje geproefd. Wessel de Jong. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1-journaal. Burma gaat alle politieke gevangenen vrij laten. Dat heeft president Tijn Sein laten weten in Londen. En daar bezoekt hij op dit moment de Britse premier Cameron. Voor het eind van het jaar zullen er geen politieke gevangenen meer zijn in Burma. Correspondent Michel Maas. Michel, eh, is dit de eerste erkenning door Burma zelf van het bestaan van politieke gevangenen? Want zij hebben het er volgens mij nog nooit over gehad. Nee, ze hebben het er nooit uh, zo rechtstreeks over gehad. Indirect natuurlijk wel. En ze hebben er ook al honderden vrijgelaten. Maar ze hebben steeds volgehouden dat dat gewone gevangenen waren. Dus ook toen ze gevangenen vrij lieten, waren het nooit alleen maar politieke gevangenen. Dan was er een soort algemene amnestie. En daar zaten dan ook politieke gevangenen tussen. En nu is het dus voor het eerst dat hij heeft toegegeven dat er... Uh... Politieke gevangenen zijn. Uh, er is ook een commissie mee bezig. Die is alle gevangens, uh, alle straffen onder de loep aan nemen. om te kijken wie daarvoor in aanmerking komt. En uh, ja, hij heeft dus beloofd dat ze allemaal, iedereen die daarvoor in aanmerking komt. dat hij voor het eind van het jaar wordt vrijgelaten. En opmerkelijk, hij doet deze mededeling, deze bekentenis eigenlijk. in Londen op bezoek bij Cameron. Of moeten we daar meer achter zoeken? Nou, hij doet dit soort mededelingen altijd. Uh, Net voor of tijdens be, uh, belangrijke bezoeken. Hij heeft dat onder andere ook gedaan toen Obama naar Burma toe kwam. En toen hij naar Amerika ging. Toen werden er om te beginnen natuurlijk weer wat gevangenen vrijgelaten. Maar in Amerika heeft hij toen ook beloofd. Uh, dat uh, dit geonderzocht zou worden. Dat die commissie die nu aan het werk is, dat die er zou komen. Dus hij brengt bij elk belangrijk bezoek. Brengt hij wat beloften mee. Om dus een beetje goodwill te kweken. En in ruil daarvoor hopelijk ook wat economische. Uh, contracten te krijgen of zelfs het opheffen van sancties. Ja, is dit een, een praatje voor de bühne, voor de vaak om, zoals jij zegt, die economische contracten eigenlijk binnen te slepen? Of meent hij het echt? Um, ja, dat is een beetje de vraag. Iedereen heeft wel het idee dat hij het echt wel meent dat hij Birma vooruit wil helpen en uh, uit dat isolement wil halen. En dat hij die democratis democratisering wil doorvoeren. Maar hoe ver hij daarmee wil gaan, dat weet eigenlijk niemand, want hij doet het altijd met stapjes. Met Kleine stapjes en Burma is de afgelopen twee jaar een heel eind opgeschoten... een heel eind vooruitgekomen, dus het ziet er goed uit. Maar er zijn heel veel organisaties, onder andere mensenrechtenorganisaties... die blijven zeggen, ja, het gaat toch maar mondjesmaat... en het gaat toch elke keer net niet ver genoeg. En helpt het dan ook, want er zijn ook nog etnische spanningen... op dit moment in Burma, helpt het daar dan ook bij... Nou, Het helpt in ieder geval bij de uh, kleine oorlogjes die er woeden. Uh, Tijdens zijn, de president heeft uh, heel veel werk gemaakt van uh, vredesplannen. Hij heeft met alle etnische groepen waarmee er oorlog was en dat waren er nogal wat, heeft hij bijna uh, nu uh, staakt het vuurens afgesproken. Er zijn vredesonderhandelingen op alle fronten bezig. En uh, ze zijn nu met de laatste groep in het noorden, de Kachin, aan de grens met China, zijn ze bezig om ook daar vrede te sluiten. En uiteindelijk uh, is de bedoeling dat die gewapende groepen aan, in al die uh, grensgebieden dat die hun wapens gaan neerleggen. En dat het echt vrede gaat worden. En dat zou echt voor het eerst zijn in meer dan 60 jaar. Michel, dankjewel. Michel Maas was dat. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Afhielers? Uh, ja, in het, uh, bij Dordrecht op de A16 vanuit Breda. Er staat tussen de randweg van Dordrecht en Dordrecht centrum twee kilometer. Maar ja, verder zal je het niet verbazen. Het is nog ontzettend rustig op de weg. Ja, en de verwachting zal ook wel rustig blijven. Dan. Ja, dat blijft zo. Uh, niet helemaal filevrij. Er zijn toch nog aardig wat mensen aan het werk. Dus we uh, verwachten wat korte dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. En op die A16 die ik al noemde, uh, op het stukje bij Breda... daar kunnen werkzaamheden op de rijbaan naar Rotterdam... wel voor extra vertraging zorgen. Dat is bij knooppunt Zonzeel. Yeah. Dus uh, dat is eigenlijk het enige wat er op het programma staat. En Nijmegen, daar verwachten we ook geen extra drukte? Nee, uh, als het goed is zijn de meeste mensen daar gisteren al aangekomen. en uh, Ja, ze gaan nu verder. Dus wat dat er gaat, <lacht> uh, geen extra drukte. Ja, vrijdag wel. Uh, dan wordt het wel ontzettend druk. Maar daar, uh, ja, daar zijn we nog niet. Nee, wel nee, man. Het is net <lacht> dinsdag. Uh, <lacht> rustig aan, Wijnald. De week is net begonnen. Dankjewel. <lacht> Hoi. Laura Jansen. When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 It's never dark. Deze zomer, want het is uit juni 2013, we are golden. Laura Janssen was dat. De Tour. In de Tour de France heeft ook de duivel een dagje rust gehad. Hij zal weer volop in beeld komen in de Alpen. De Tour Teufel, Didi Senst, zo is zijn naam. Voor de twintigste keer is de voormalige Oost-Duitse in de ronde... als karakteristiek publiek icoon en als trendsetter. Vorig jaar miste iedereen hem. Hij was ziek. Jeroen Wielaert zag hem dit jaar weer bezig. En hij is in topvorm. De teufel is terug. Hij is terug en weer gezond. Op de hand van Nederland. Ja, ik ben wieder Heiler, Gesundheit, ik heb hier wieder die Treue. En ik ben natuurlijk weer froh, hier bij de Tour de France te zijn. En dan ook nog bij de 100. Die is ja ganz super toll hier. En die Holländer zijn die ganz weit vorne. Die hebben nog die Chance zu gewinnen. Wir drücken die Daumen. Oh Andere carnavaleske Figuren genoeg. Als ze maar gedisciplineerd blijven en afstand houden. Ja, solange ze nüchtern zijn, sollen ze het machen. Solange ze niet aus dem Siegensack wein trinken, halve Meter Abstand en dan een beetje Volk spielen. Maar wenn alles in nüchternem Zustand passiert en Disziplin bewahrt wordt, dan sollen ze het goed machen. De Tour is Doping. Met als bij elkaar, vier uur slaap per nacht en veel moeizaam verkeer. Neemt de teufel doping. Nee, das brauchen wir nicht. Die Tour de France ist für mich Doping und die Zuschauer und die Fans ist alles Doping hier in Frankreich. Das ist ganz super hier. Ist man einfach ganz froh und ganz aufgelöst. Hier braucht man auch nicht vier Stunden schlafen wie zu Hause. Hier hat man auch gar keine Zeit zum Schlafen, weil man ja unheimlich abends sehen dass hier muss, dass man weiterkommt mit seinem Auto. Es dauert ja Stunden Er man aus den ganzen Kreisel hier rauskommt und dann muss man nochmal 200 Kilometer fahren. Also das ist eine ganz schöne Arbeit hier, aber ich mach die gerne. Mhm.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 Het fietsen wordt het meest gecontroleerd. Ja, dat heeft dus längst ausgerottet zijn müssen. Maar da kan ik ook niet leider dran ändern. We moeten damit leben. En ik hoop nu dat alles sauber blijft. En man sollte mal in anderen Sport gucken, was da getrieben wordt. Der Radsport is wirklich die meist gecontroleerde Sportart. En deswegen denk ik ook dat het met de sauberste Sport inzwischen. Hij kan zich blij maken om Marcel Kittel. Heeft hij ook op straat geschilderd. Oh, Marcel Kittel! Namen Straße Straat so begeistert Etappen vier allein von Rennfahrern begeistert. De duivel wordt geconfronteerd met de crisis. Over de zestig is hij. Het is zoeken naar geld. Ja, sehr, sehr. Ich bin über, wenn man über 60 ist, dann ist man raus aus dem ganzen Geschäft, da braucht keiner keiner mehr und da muss ich neue, neue Ideen aufsuchen, um da ein bisschen zu Geld zu kommen. Ich weiß noch nicht wie. Im Moment ist gar nichts. Der Teufel wird nie alt. Ne? Nee, nein, nee, der Teufel springt da immer hoch. Ja, Goed, hij is weer lekker bezig daar zo in de Tour de Duivel, zoals een bijnaam blijft. die Sens in de reportage van Jeroen Wielaert. Meer dan 42.000 deelnemers die lopen dit jaar de Vierdaagse van Nijmegen. We horen net het startschot. Uh, zo net voor half zeven, het is al eerder geweest, maar toen zonden we de reportage uit. En Dionne Straks, hier collega, presentator van het NOS-journaal, doet ook dit jaar weer mee. Wat een herrie, Dionne. Ja, goedemorgen. Dus. Ja, ik loop hier onder een brug door en uh, daar moet iedereen denk ik even achterstandig van te laten horen. Dus dat hoor je niet op de achtergrond. Het zijn net, nog steeds kleine kinderen. Nee. Zeg, oh. hoe laat ben jij vanochtend? Even doorlopen bij die brug hoor. Hoe laat nee, ben jij... nee, ik loop heel graag ja. ja, door. Of je moet ze oproepen hun mond te, te houden. Zeg, hoe laat ben je vertrokken vanochtend? Nou, ik ben pas net vertrokken, half zeven of zo. Dus het gaat nu nog uitstekend met me. <laughs> ja. En welke afstand loop je dit jaar? Uh, ik loop dit jaar de 40. De 40? Dan, uh, ja, ja, dat moet ik ook lopen hè, voor, uh, voor het kruisje. De vijfde keer, dus dan krijg ik ook nog een mooi zilveren kruisje. Dus uh, nou ja, laten we hopen dat het gaat lukken. Vorige jaren uh, had je wel een beetje getraind. Maar uh, ja. dit jaar zie ik jou ook in alle vroegte af en toe wel eens bij de NOS het journaal presenteren. Heb je een beetje getraind dit jaar? Eerlijk? Nee, nee? Oh. nee, heel eerlijk. Nee, ik heb uh, dit jaar geen enkele kilometer gelopen. Dus nul kilometer in de benen. Ja. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, of het dan uh, door de ervaring die vandaag zo, net zo makkelijk gaat lopen, of dat het toch wat moeilijker gaat worden dit jaar. Ja, ik weet het niet. Ik wacht het af. Ja, want iedereen zegt als je niet getraind bent, dan wordt het ontzettend lastig. En, en vooral ook gewoon krijg je meer blaren en dat soort zaken. Ja, ja. Ik ben meer van de filosofie gewoon lekker op. Open. Ik kan het ook niet anders zeggen, natuurlijk, want anders dan kan uh, <laughs> ik een eerder. beetje positief blijven deze dagen. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb wel gewoon alle maatregelen getroffen die ik andere jaren ook doe. Dus maak er mooi in en Nou, zo goed. Ik en ik hoop dat ik daardoor uh, geen vragen krijg. En het weer, uh, het warme weer, heb je je daar een beetje op voorbereid? Uh, nou, kort broekje, goed ingesmeerd, veel water bij me. Ja, Wat want, want hoe, hoeveel water heb je dan bij je? Ja, ik heb zo'n klein tasje bij me en uh, aan iedere kant zo'n klein flesje... en je hebt dus heel veel waterpunten aan de kant van de weg... dus je kan er mooi uh, bij iedere stop even, even bijtanken En dan, uh, ja, hopen maar dat dat genoeg is, hè? Ja, dat hopen we met je. Hoe laat denk jij vandaag binnen te zijn? Sorry, je viel even weg. Hoe laat denk jij vandaag binnen te zijn? Um, wat zullen we zeggen? Uurtje of twee? Uurtje of twee. Sorry? Ja? ja? Nou ja, je doet het rustig aan, begrijp ik hieruit. Ja. Uh, <laughs> hey, zet, zet hem op. We zijn, we zijn heel benieuwd. Uh, ongetraind de vierdaagse lopen. Het is weer eens wat anders, Dionne. Morgen bellen we gewoon weer zo rond uh, deze tijd. Goed plan? Ja, dan hoor je wel hoe het mis is gegaan, hè? Ik ben, ik ben heel benieuwd. Hey, zet hem op. Oh, Oké. Okay. Dionne straks. Dankjewel. Doei. Ja, Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, baby, baby. You don't know, you don't know. You don't know. You don't know anything about me. What do I know? I know your name. You don't, you don't know. Dat zingt hij ook. Know. Milo was dat. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Robert Baltus. De Enschede'er die in 2002 werd veroordeeld voor het veroorzaken van de vuurwerkramp, maar later werd vrijgesproken, is overleden, dat meldt RTV Oost. Volgens de regionale omroep overleed André de Vries op 46-jarige leeftijd aan darmkanker. Hij is gisteren gecremeerd. Hij liet nog een brief na en daarin verwijt de justitie medeverantwoordelijk te zijn aan zijn dood. In de brief staat... Ondanks een persoonlijk schrijven van de hoogste officier van justitie... waarin hij zijn persoonlijk medeleven uit, ben ik nooit gerehabiliteerd. Dit heeft bij mij diepe wonden geslagen. Ik wijd mijn ongeneeslijke ziekte dan ook grotendeels aan de overheid en justitie. De Vries kreeg na zijn vrijlating in 2003 een schadevergoeding van justitie... omdat hij onterecht 2,5 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Hij vertrok naar Azië en keerde jaren later platzak terug. Ruim 13, jaar is nog, na ruim 13 jaar is nog steeds niet duidelijk hoe het eerste vlammetje bij de vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks is ontstaan. Er komt geen wegenvignet in België. Op 1 januari 2016 gaat er wel een kilometerheffing voor vrachtwagens van start. Het schrijft De Morgen Vandaag op basis van verschillende bronnen binnen de regering. De Vlaamse regering was volgens de krant nooit enthousiast en nu beseft ook de Waalse regering dat het vignet minder rendabel is dan verwacht. De onderhandelaars van de gewesten zouden wel een akkoord hebben bereikt... over een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2016... die jaarlijks 1 miljard euro moet opbrengen. Politiebond ANPV maakt zich zorgen over nepwapens. Zogenoemde airsoft-luchtdrukwapens die kleine plastic balletjes afschieten... die zijn een trend in België en in Duitsland. De bond zegt in Dagblad Metro dat de wapens... die op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden zijn... ook opduiken in Nederland. Volgens de bond is dat levensgevaarlijk en ongevoort gewenst omdat het een trekpistoolmoment kan veroorzaken. De aankoop van airsoftwapens kan alleen worden gedaan door meerderjarigen die een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen en lid zijn van een schietvereniging. Maar de doorverkoop wordt niet geregistreerd en wapens hebben geen unieke nummers. Elke Nederlander moet een internetpaspoort krijgen. om op internet zijn identiteit aan te tonen. Legitimatieplicht voor webshops moet in 2015 ingevoerd worden. Het kabinet werkt in stilte aan zo'n ID-kaart. Daar schrijft De Telegraaf al van vandaag. Met de pas moeten fraude en bijvoorbeeld de aankoop van sterke drank en sigaretten. door minderjarigen worden tegengegaan. ID-kaart die heeft als werknaam I. I-D. I-I-D. E-I-D dus. Goed, heet u dat ook weer allemaal. Blijf erbij, want we gaan verder met het nieuws hier op deze zender op Radio 1. Naar de klok van 7 uur.